en Iene Le Rus. Jongen, toch, moet jij dat opschrijven? Ja, het is nog allemaal nee voor mij, meneer. En Johan heeft een reis gewonnen bij de radio. Bij Radio 2? Nee, meneer, Radio Pup. Wij geven elke week twee reizen weg. Zo dus, Iene Deuvel en Iene Le Rus. Is er nog iets? Moet ik misschien de kaart brengen? Jonge vriend, die kaart kennen we radicaal van buiten. Breng ons maar op iets te drinken. Dat is goed, meneer. Iene Deuvel en Iene Le Rus.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 Jouw radio. Draai 0900 900 en win een van de hele fantastische Staat ging hier al lang? Nee, nee. Stap maar gauw in. Waar gaan we naartoe? Nee, Frans. We kunnen even goed hier klappen. Er komt er geen kat op deze uur van de dag. Weet er iemand wat dat er naartoe zit? Nee. Valerie ook niet? Nee, zij ook niet. Het wordt stil aan te heet onder onze voeten, Jacques veel te eten ja dus juist daarom dat ik je wel heb gezien Jij kunt er toch iets aan doen ja maar men kan niet garanderen hè